eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom brek je alles af? Is het omdat. Je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen een uur praat. Doe tenminste. Voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Oh, sorry, het is net alsof ik tegen een muur praat. Doet de minste altijd, doet oh, de minste. Oh. We zullen toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik, ga kapot. ik zou je nooit zo laten staan, en je ten onder laten gaan.